die uh, astmatisch zijn, en uh, die te vroeg doodgaan. Trouwens, wist je dat uh, astmatici, dat het de vrolijkste mensen van de wereld zijn? Ja, nee, ja nee, want dat nog die, worden, nog nooit nou, die worden fluitend wakker en ze gaan hier in het bed. <lacht> <lacht> juist, juist. Maar af en nou dan. Dus, nee, ik, ik heb eigenlijk mijn leven aan te danken. Okay. Ja, heel heerlijk. Dus ja. eigenlijk ben je nou een soort van aan het terugbetalen. Nou, nooit zo maar. Je bent je dienst aan het ja, doen ja. dag voor iedereen, iedereen verschillend, voor de ene vroeg, voor de andere laat, dat zij die jou het leven gaf, het zelf weer verlaat. Er komt een dag dat je alleen bent, nooit meer ben je iemands kind, nooit was iemand je zo dierbaar, niemand heeft je zo bemind. Nooit meer dochter van je moeder, je kindertijd voorgoed voorbij. En niemand kan de leegte vullen die zij achterliet bij mij. What was that? Het lang geleden Dat ik haar lieve ogen zag En soms Als ik haar zocht En niet kon vinden Wanneer haar naam Weer op mijn lippen lag Voelde ik hoe ze me troostte Al zijden we niet meer bij elkaar Als ziel Zal ze me altijd bijstaan Mijn God Wat mis ik haar Zorgt ervoor dat je dacht. Hier zijn we dan weer met Ridder Radio En wel op de zaterdag 8 mei 2010. En ik ben vanavond begonnen met een ode te brengen aan alle moeders. Die op dit moment niet meer in ons midden zijn. Net zoals mijn eigen moeder. Om toch te laten weten dat we ze niet vergeten zijn. Ik heb het liedje van Jan Smit gedraaid. Dat was het liedje wat wij heel veel draaiden. Waar mijn moeder op sterven lag. Dat wilden ze ook altijd horen, dat, uh, dat plaatje. En mijn uh, Wilfred had het ook voor de gekocht, in de periode dat ze, dat ze ziek was. En daarvoor ben ik vanavond begonnen, uh, om dat even te draaien. En hiermee ook alle moeders te eren, die altijd heel veel voor ons betekend hebben in het leven. En de helft voor ons waren. Maar lieve mensen, nu gaan we. Het is morgen, in ieder geval moederdag. Dus dat hebben we een beetje... In die sfeer heb ik het willen brengen. Maar lieve mensen, ik wil natuurlijk, voordat ik ga beginnen met mijn programma, iedereen... Ah, liefste schat. Goedenavond allemaal. Weer iedereen van harte welkom eten. Van harte welkom eten. En wat zij willen, willen nog van wat dingen? Maar zonder je dan was allemaal buiten. Dank u, meneer. Dank u, meneer, dank u, meneer. Dank u meneer. Ja. dank u, meneer. Ja, die is ook lekker. Even kijken. Waar je mag ze niet, niet in de volle zon zetten. Ja. Goed gedaan. Ja. En zodoende, lieve mensen, is dat, is dat het feit. Ik weet gewoon dat er veel onder jullie zijn die de moeder niet meer hebben. En natuurlijk ook vandaag allemaal even bij, bij, uh, stilstaan bij het, bij het dag dat morgen moederdag is. Dus zodoende. En mijn schoonzusje had me van de week ook gebeld. Die was voor bloemetjes bij mijn moeder op het graffeest te zetten. En ook bij mijn zus, Lian. Om daar, om die, die natuurlijk ook een beetje het gevoel van moederdag te geven. Maar voor ik natuurlijk met mijn programma ga beginnen. Wil ik natuurlijk iedereen weer van harte welkom meten Die op dit moment de moeite heb genomen om weer in mijn chipkamer Kamer plaats te nemen. En dat is natuurlijk. Op dit moment. Uh, Colinda, goedenavond lieve Colinda, ook natuurlijk Danny is er, goedenavond lieve Danny, ook fijn dat jij er natuurlijk weer bent. Dan is er natuurlijk De Vinger. goedenavond lieve De Vindje. ook weer gezellig dat jij in ons, uh, in ons midden bent. Dan is er natuurlijk Esmeralda, oh nee, <laughs> Dirk Tek, goedenavond lieve Dirk, ik weet zeker lieve Dirk, dat ik er jou ook een plezier mee gedaan heb om dat plaatje even te draaien. Van moeder, hoe kan ik je danken? Want ik weet gewoon hoe jij samen met je moeder, toen ze nog bij ons was, samen naar mijn programma zaten te luisteren. Ik ben er toch pas achtergekomen nadat je moeder overleden was. En dat was zo mooi toen ik met haar contact had, dat ze dat uiteindelijk toen aan mij liet merken. Dan is er natuurlijk uh, donderdag. Goedenavond, lieve donderdag. Ook jij natuurlijk. Welkom. En natuurlijk ook mijn allerlieve Elisabeth, die iedere dag weer trouw mij de, uh, de, st de stand van de maan, in welk sterrenbeeld dat hij staat, mij toestuurt. En dat is altijd wel heel erg leerzaam. Dan is natuurlijk Esmeralda, die is natuurlijk ook net binnengekomen. Ook jij, lieve Esmeralda, altijd gezellig en fijn dat je er bent. Dan natuurlijk Jan. Goedenavond, lieve Jan. Ook jij. Ik ben ook weer blij dat jij er ook weer bent natuurlijk, en natuurlijk daar ja, meteen gevolgd door Lares. Ook jij lieve Lares, heel fijn dat je weer in ons midden bent en dat we elkaar weer kunnen begroeten vanavond. Dan is er natuurlijk Minken, Minken vanuit het Verre Limburg, ook altijd weer de moeite nemen om bij ons te kunnen zijn. Dus ook jij lieve Minken, fijn dat je er bent. Ja, dan is er natuurlijk ook Gunter, de sfeer in de aanbieding, in, in de, in de aanbieding moeten mij nog Gunter, je bent in de aanbieding. Nee, maar hoe Gunter is het natuurlijk. Met Anita ergens op de achtergrond. En de kleine, dus ook jullie, allebei welkom. Dan natuurlijk Krijn. Goedenavond lieve Krijn. Ja, ik had al gezien dat jij me welkom heette, maar ik was even mijn plaatjes aan het zoeken die ik wilde draaien vanavond. Dus ook jij natuurlijk lieve Krijn. Gezellig dat je er bent. Ook Ploink natuurlijk. Of trouwens, Krijn zal natuurlijk Ina wel ergens op de achtergrond hebben zweven. En dan natuurlijk Ploink. Die natuurlijk droog is. En Ploink natuurlijk met Mout. Heel fijn. Nog een lekker gesprek gehad met vorige week. Of deze week nog maandag. Dus ook jij natuurlijk. Welkom. Nou, Ridder Haag is er ook. Nou, en dan natuurlijk de operator. Ook jij natuurlijk welkom. En natuurlijk de operator. En Red. Red fijn dat jullie in ons midden zijn. Dus welkom. Nou, we willen natuurlijk Edwin, die is met vakantie. Als die, uh, we, houden, we willen natuurlijk een fijne huis toewensen. Een behouden reis, En dat het hem goed gaat, want hij verdient het ook echt wel. Uh, dat hij uh, gewoon lekker, na wat hij vorig jaar ziek is geweest. Hè? En wat hij allemaal niet doormaakt ook. Dat het gewoon voor hem een hele fijne huis wordt. Dan natuurlijk niet te vergeten. Ook. Uh, ons, uh, onze luisteraars die op dit moment op het radio zijn afgestemd, en op dit moment naar ons zitten te luisteren nou, hier komt weer even een luisteraar we vanavond wel meer kerende muziekje draaien omtrent moederdag en hier komt ook een, een liedje wat ook voor mij, wat ik voor mezelf een heel mooi liedje vind en wat ook best wel waarheid in zit dus hier komt weer even een liedje en daar komt hij aan Ik ben zo'n beruhigd, ik zal ze in het is eenzaam, het En een ik Het zacht, soms heel de nacht om haar. Een moeder kijkt een moeder uit, een kind is bij de hele nacht. Zij komen toch samen een paar. Een pensioen, een broeder is al een vader, een aan, en een kind zonder moeder is als een vaste zonder bloemen. Een moeder is voor een kind zonder één. Een klein verlies, dat niemand. Ze luistert al, de duurde welke kracht. Moederhart, wat echt me mist, wanneer ik het onverpind. Het is moeder toch, de kind zo Ik ben, terwijl er dat liedje op staat, heb ik even zo de, door ben ik even de chat aan het lezen geweest. Natuurlijk, er zijn natuurlijk ook moeders die wel moeder zijn, omdat ze een kind hebben gebaard, maar die je niet moeder kunt noemen. Dat gebeurt jammer genoeg uh, heel veel. En ik kan me ook best voorstellen, als kinderen zo'n moeder hebben gehad, dat dit natuurlijk ook zo is. Maar dan heb je toch ergens wel een iemand in je omgeving, die die taak overneemt en die toch voor jou als een moeder is. Zo zie je dat, zo zie je dat echt, dat dat ook gebeurt. Dan zeg je, daar hoor je wel meerdere mensen, je bent net een moeder voor me. En dat is dan dat je dan zo'n kind toch die liefde en die aandacht geeft, omdat ze toch bij jou terecht kunnen met hun problemen. En dat is natuurlijk ook, je, je bent niet per se de moeder van het kind, omdat je dat gebaar bent. Je kunt ook moeder zijn van heel veel kinderen. Van die bij jou terecht kunnen met hun verdriet en het gevoel als ze er alleen voor staan. Ik denk dat dat gewoon ook heel erg belangrijk is. En natuurlijk, net zoals Dred net zegt, wanneer komt een plaatje van een kind zonder vader? Natuurlijk, een goede vader. Elisabeth, moeder ja, zijn betekent verzorger. Je hoeft dan geen biologische moeder te zijn. Er zijn heel veel vrouwen die... Uh, nooit kinderen hebben gehad, maar die gewoon net zo'n goede verzorgster en net zo liefdevol met kinderen om kunnen gaan als dat, uh, als dat mensen krijgen die het wel. Als ik dat van de week van gisteren weer hoor vertellen, dat er een vrouw in Waalwijk uh, helemaal niet thuis is, een vrouw in 27, en dat haar twee, tweeling van drie jaar uit het raam vallen omdat moeder s'nachts niet thuis. Ja, kijk, dit, dit is natuurlijk een heel andere moeder. Maar laten we nu eens even de extreme gevallen achterwege laten. En het gewoon de doorsnee vrouw nemen. Die gewoon die moederlijke gevoelens echt heeft. Daar is uiteindelijk dat voor bedoeld. En morgen die moederdag, jongens. Ik vind dat dat elke dag moederdag moet zijn. Het gaat niet over de dag of kinderdag of opa dag of oma dag of vaderdag, of wat het ook mogen zijn, oom- of dag. Het gaat er gewoon om dat het, uh, die moederdag is natuurlijk ook een beetje commercie en dan krijg ik van mijn kinderen morgen helemaal niks, dat, want dat krijg ik ook meestal helemaal niet, dus dan ben ik ook al gewend, maar dat hoeft ook niet. Want als ik graag iets wil hebben, dan koop ik het gewoon. Ik bedoel, dat is gewoon helemaal niet belangrijk, ze hoeven niet met van alles aan te komen, want soms maken ze me er nog even niet blij mee. Gewoon als we morgen lekker gezellig, als het een beetje mooi weer is, en we zitten gewoon gezellig bij elkaar. En we blijven en we zitten even lekker te kletsen bessen. En het is gewoon fijn onder, onder elkaar. Dan is dat voor mij de mooiste moederdag. He, ik zeg wel eens: wat heb je aan één dag in, de, in het jaar cadeaus? En dat ze dan heel het jaar door de, de, de pest en, en de, de pest aan je hebben en heel het jaar een grote bek hebben. En noem allemaal maar allemaal op. Dus dat is natuurlijk niet uh, de bedoeling dat daarvoor moederdag geëerd moet worden. Ik zie inmiddels dat onze Jochem ook binnengekomen is. Goedenavond lieve Jochem. Ik had je nog geen gedag gezegd, maar jij natuurlijk ook. En ook Theo is natuurlijk van de partij. Dus ook jij lieve Theo, fijn dat jij vanavond in ons wil zijn. Ik ga natuurlijk voor jullie natuurlijk wel kaartjes strekken vanavond. En heb ik hier nog een kaartje van. Uh, ook van Mieke van Wilma. En ik weet niet wat voor plaatje dat het is, maar dan ga ik ook even draaien. Van. En het heet van Mami: Ik ben alleen. Mami, ik ben Waar I'm plaatje hoor, dan denk ik aan ons Femke, die zegt altijd, als je zegt tegen haar, wat wil jij later, dan zegt ze altijd moeder, ik wil moeder, zegt ze dan, en ze kan heel goed studeren, en ze, ze, ze, ze, ze slaagt ook bijna overal voor, maar als je dat tegen haar zegt, Femke, wat wil, je, wat wil je eigenlijk later worden, dan zegt ze, ik wil moeder, zegt ze dan, dus ik neem aan, wanneer zij, al zou ze nog zo gestudeerd hebben, dat zij echt moeder, zij wil echt moeder worden. Ik denk minstens al dat het de, de helemaal waar is, denk de moeder worden. Dat is natuurlijk best wel mooi natuurlijk, hè, dat ze moeder wil, uh, wil worden. En dan zie je zei vroeger altijd dat ik wil geen kinderen En dan staat mij gelegen af, had ik er wel twintig gehad. Maar ik mocht er helaas niet meer krijgen toen ik er drie had. Even een lekker muziekje op de achtergrond. Even de vogeltjes sluiten. Dit is een uh, piano muziek. Zodat je, je oog dicht doet, hè? Je luistert naar die muziek. En je gaat zo lekker, kan je je voorstellen dat de achtergrond op, opstaat. En dan je dan lekker zo in een hoekje zit. En de zon zo'n beetje op je gezicht te doen. En zo wat eh, bomen, zo wat, wat bladeren om je heen. En je zit daar zo lekker in een hoekje van de tuin. En als dat dingetje dan waan je je toch in het paradijs. Dan kun je even alles naast je neerleggen. En even alle zorgen vergeten. En even heerlijk bijtanken. Van de energie die we weer kwijtgeraakt zijn. De afgelopen week met ons allemaal maar druk maken. Om dingen waar we ons eigenlijk beter misschien niet druk over kunnen maken. Want het leven komt toch zoals het komt. En... Dat is ook zo eerst meer aan de vroeg. Ik Wacht, maar als je groot bent, dan ga je ook roken. Ja, dat is helemaal niet nodig. Maar ik wil je natuurlijk niet alles onthouden vanavond, van voor ik met de kaart ga beginnen. Ik heb van de week van Martin de Vries hele uh, leuk uh, dingen gekregen van Martin: een hele mooie zes En ik heb ze deze keer niet opgestuurd naar jullie. Nou, ik heb ze. Op een mooie herinnering: een klank kan liegen, mensen prettig bedriegen. Maar is de buitenkant niet meer ziek, maar zijn tranen zie je niet. Hou van mensen zoals ze zijn, er zijn geen anderen. Bloemen van geluk moet je zelf planten. Die vind ik ook heel mooi deze. Op pad der vriendschap bloeien de mooiste bloemen. Ze heten verdraagzaamheid, eerlijkheid, hulpvaardigheid en vertrouwen. Kleine dingen maken iemand groot. Echte liefde is niet luid, ze drukt, zich uit in de, in de, ze drukt zich in de kleine dingen uit. Rijkdom is als zeewater, hoe meer men ervan drinkt, hoe dorstiger men wordt. Domme mensen weren zich met wapens, verstandige mensen weren zich met woorden, en wijze mensen ontwapenen zich met liefde. Het strand van het leven kent altijd heb en vloed. Wie er een zonnetje brengt in het leven van een ander, wordt er zelf ook door verwarmd. En dat klopt. In deze harde wereld zijn het de zachte mensen die hem bij elkaar houden. Spreek niet alleen maar uit ervaring. Zwijg, zwijg ook eens uit ervaring. Een je liefde op mensen gericht, verandert de ogen, verwarmt het gezicht. Vandaag is de dag, hij komt maar één keer. Want morgen is vandaag, al lang niet meer. Geniet van het leven. Dank je wel, geleende schouder, dat, je, dat ik je. Dat ik leunen mocht, dat ik klein mocht wezen. Sluit vriendschap met het goede in de minst, niet met zijn goederen. Rust ook eens een keertje uit, vooral als je er geen tijd voor hebt. Gelukkig is niet te koop en toch willen mensen veel betalen om gelukkig te zijn. Die vinden ze ook heel wijsheid. Geniet van de kinderen. Zij zijn de bloemen van het leven. Het leven is niet zonder zorgen. Het leven is niet zonder pijn. Maar denk dan aan morgen. Die dag kan wel, heel, zou wel eens heel mooi kunnen zijn. Wie tevreden is met wat hij heeft, is de rijkste die er leeft. Dat is ook een heel mooie reis. Armoede is geen schande voor wie arm is, maar voor wie armoede veroorzaakt. Daar is het schande voor. Geluk is heel gewoon als je er over hebt. Liefde is niet betaalbaar. Geluk bij zomaar soms onbereikbaar, vriendschap, zo kwetsbaar. Echter eening hebben ze gemeen. De moeilijke tijden ben je nooit alleen. Ik vond dit best wel heel een mooie wijze woorden. Ik heb ze van Martin de Vries gekregen. Dus Martin, als je luistert, bedankt weer voor het mooie van de, van de mooie wijze woorden. Met die geluid op de achtergrond. Nou, ik heb vanavond de kaartjes. Ik ga vanavond de psychologische kaart trekken voor jullie. Dat wil zo zeggen dat je eens gewoon moet bekijken hoe moeilijk de dingen psychologisch aanpakken, de dingen die mij behooren, de dingen waar ik mee bezig ben. Dus daar gaan we mee beginnen. En als eerste ga ik beginnen met Colinda. Lieve Colinda, hier komt jouw kaartje. En jouw kaartje zegt: wil ik, wil ik contact of alleen maar mijn hart luchten? Voor echte communicatie is het belangrijk dat ik contact maak met waar de ander is. Dus je kunt op een bepaald moment. Contact met iemand maken. En dan kun je bij wijze van spreken je eigen hart luchten. Wat kan zijn dat degene waar je dat tegen doet, daar helemaal niks van begrijpt? En dan is het ook de vraag: van. wil ik contact leggen omdat ik mijn hart wil luchten? Wat ook kan natuurlijk. Ik wil veel mensen die alles van de haf praten. Of wil ik contact leggen met iemand die ook weet waar, waar ik het over heb? Of die ook met mij meevoelt en mij ook begrijpt daarin. Dus dat is uiteindelijk. Wat het kaartje zegt. Tevens ga ik er een engelenkaartje bij doen. Want ik geef je natuurlijk ook weer voor de maand mij een engeltje mee op je schouder. En dan ga ik even kijken wat dat engeltje te zeggen heeft. En dat engeltje is de Contrabas-engel. En die zegt, met z'n tweeën is geen Contrabas te groot. Dus het is toch goed om dingen met anderen te delen. Maar wel op het moment dat de persoon waar je het mee wil delen, of waar je het aan kwijt wil, ook op, op hetzelfde niveau zit met jou. Ja? Nu een kaartje voor Danny. Lieve Danny, jouw kaartje is... Ik onderdruk mijn boosheid niet, maar ik handel er ook niet naar. Dus, wat, dus wil zo zeggen, als je boos bent, dan ben je boos. Maar je, het is niet zo dat jij je door je boosheid laat, het is niet te doen dat je je door je boosheid laat leiden. Dus dat is, dat is niet goed. Dus dat is, zegt de psychologische kaart naar jou. En als je dat ook doet, is dat alleen maar prima. En... Dan heb ik voor jou de blauwe engel mogen trekken. En de blauwe engel is het kaartje. Bij iedere bloem hoort een engel. Dus ook bij jou is er een engel die jou bijstaat en jou adviseert en jou steunt in moeilijke momenten. Nu een kaart voor de vinser. Lieve de vinser, jouw kaart is onvoorwaardelijke liefde. Houdt in dat ik van iemand hou. Zoals hij is en niet zoals ik wil dat hij, zij is. Dat, dat is het heel veel waarheid, in, want het is ook zo. Kunnen we ook van iemand houden die eigenlijk heel anders in het leven staat als jij erin staat? Of zou je die persoon willen veranderen? En dat moet je nooit doen. Je moet van een persoon kunnen houden zoals hij is. En je moet het niet proberen te veranderen, want het werkt niet. Want ieder mens heeft zijn eigen persoonlijkheid. En zijn eigen karakter. En dan ga ik eens even kijken welk engeltje jou daarbij gaat helpen. Dat is de clownengel. En de clownengel zegt dat je meer moet voor het onverwachte. Dus je moet zorgen dat het onverwachte wat op jou weg komt, dat je dat ook durft te aanvaarden. Misschien heb je daar een beetje moeite mee. Smirauti, ik ga ook rekening mee houden en ik ga iedereen vergeven. Ah, ah, ah. Heb je je brouwseltje al klaar, Smirauti? Heb je je brouwseltje al klaar? Ah. Voor jou, lieve Dirk, het volgende kaartje. Bij de juiste beslissingen zijn er geen verliezers, alleen maar winnaars. Als jij in een bepaalde situatie de juiste beslissing neemt, dan ben je daar altijd winnaar uh, in. Dus altijd rekening houden, maar wel vanuit je hart beslissen, vanuit je hart. En dan ga ik gelijk even een engeltje bij verzoeken. En dan heb je de kieperengel. <lacht> Is meer altijd het wat ik bedoel. <lacht> en de kieperengel. Niemand komt langs mij. Dus, met andere woorden, je staat ervoor, lieve Dirk. Je zorgt er gewoon dat ze met jou rekening moeten houden. Zorg daarvoor, dat moet met jou rekening moeten houden worden ik zie dat Frank en Tja ook binnenkomen goedenavond lieve mensen Nu een kaartje voor Donner lieve Donner ik weet dat je weer heerlijk naar me zit te luisteren en dat je zegt ook altijd ik heb geen avond als ik thuis ben dan luister ik anders heb ik geen zaterdagavond gehad dus ook voor jou een kaartje Jack. voor jou het kaartje ik ben in staat om mijn denken te, discipline, te disciplineren. Door mezelf te ontdoen. Van onproductieve en negatieve gedachten. Want het is natuurlijk zo. Er kunnen vaak ons opkomen. Waar we eigenlijk helemaal niks van hebben. Dan kun je ze beter laten varen. En zorgen dat ze weggaan. En je hebt zelf hele mooie meditaties. Waar je dat mee kan bewerkstelligen. En dan. We hebben voor jou het kaartje. De afwasengel. En wie droogt er af? Dus je moet leren dat je niet altijd alles alleen wil doen. Als er hulp aan je geboden wordt, lieve Donner, aanvaard het dan. Want dat is uiteindelijk wat die engel tegen je zegt. Nu een kaartje voor Elisabeth. Elisabeth. Voor jou het kaartje. Je, jij weet het antwoord al. Je hoeft het alleen maar toe te laten. Dus het is net dat, er, dat je dingen aangeraakt krijgt: dat er dingen bij jou binnen, binnenkomen. Maar je moet het gewoon toelaten. Gewoon de, na, naar luisteren: wat het te zeggen heeft. En dan ga ik even jouw engeltje erbij zoeken. En ik heb voor jou de dansengel, lieve Elisabeth, en die zegt: Ik durf. Punt van een sterkte dans. Dus neem de uitdagingen aan die op je weg komen en ga ervoor. Ja? Nu een kaartje voor Esmeralda. Esmeralda, kom een kaartje. Voor jou, lieve Esmeralda, ik vertrouw op het proces waar ik in zit. Ik probeer geen uitkomst te forceren, dus yes. ik vertrouw op het proces waar ik in zit. En, en ik probeer geen uitkomst te forceren, dus ik moet niet proberen dus iets vlugger te gaan als dat op dat moment is. En voor jou heb ik de verjaardagsengel Esmeralda, en die zegt het leven geeft me alles, wat ik nodig heb om gelukkig te zijn. Ik hoop dat het ook zo is. Dan zou ik alleen maar zeggen: Proficiat. Nu eerst een kaartje voor. Frank. Voor jou, Frank. Er zit een kaart met een, met een wijsvingertje? Pas als ik nee kan zeggen, kan mijn ja een ja zijn. Dus lieve Frank, als jij heel makkelijk overal ja op zegt, als ik dan aan jou vragen, ja, doe ik wel. Ook al, ondanks dat je in je gevoel dat het misschien liever niet doet, maar je wil misschien mensen geen teleurstellen, maar je zegt altijd maar ja. Maar zo gauw jij ook eens nee durft te zeggen... Dan is jouw ja ook een ja. Ja? Als je altijd ja zegt, dan is het ja geen ja meer, want dan, dan is het een gewoonte geworden. En dan ga ik gelijk kijken welk engeltje met jou meegaat. Dat is de tuinengel. En de tuinengel zegt, geef eens een bloem weg uit je zielentuin. Dus doe eens een keer iets liefs voor iemand waar jij vindt dat hij het nodig heeft. Dat is een bloem weggeven uit je zieltuin. Zonder dat de persoon erom vraagt, dus niet degene die erom vraagt, altijd ja zeggen, maar eens een keer iets doen voor iemand die, uh, waar je vindt, die heeft wel eens een keer een, een schouderklokje nodig. Doe dat eens een keer. Nieuwe kaartje voor Tja. Tja, hier is het kaartje voor jou. Slachtoffers, daders en hulpverleners kunnen niet zonder elkaar. In welke rol zit jij? En dat zou zijn: zit je op dit moment in de slachtofferrol? Of zit je in de dadersrol? Zodat jij de dader bent van dingen? Of zit je in de hulpverlenersrol? Maakt niet uit. Het is dus een vraag die aan jou gesteld wordt. In welke rol zit jij? En dan zegt die kaart, zou je er niet eens uitstappen? In die rol die jij nu voor jezelf toebedeelt, stap er eens uit. En voor jou telt hetzelfde jaar. De verliefdheidsengel, en die zegt, word weer eens verliefd op jezelf en op de wereld. En geef een roos aan een lief mens. Dus Frank moet een, een gebaar doen naar iemand uh, vanuit zijn gevoel. En aan jou wordt gevraagd, geef eens een roos aan een lief mens. Nu een kaartje voor Jan. Voor jou, Jan, goed luisteren. Ik weiger verantwoordelijkheden van anderen op mij te nemen. Ik kan een ander niet gelukkig maken. En probeer dat ook niet. Dus als anderen zich op dit moment niet prettig voelen, kun jij wat je ook aan blijft dragen, jij kunt dat niet. Allemaal die mensen moeten vanuit zichzelf dat voelen. En dan? Daar komt Anita Haar aan. Goedenavond, lieve Anita Haar. En dan heb ik voor jou de kaart van de zieke engel. En de zieke engel zegt, wie, wie, kun je bed, wie kun je thee op bed brengen? Dus aan de ene kant zeggen ze, je moet de verantwoordelijkheden niet proberen op je te nemen. Want je kunt er allemaal niet gelukkig maken. Maar aan de andere kant zeggen ze, er is toch iemand die jouw uh, zorg toch nodig heeft. Want wie kan je, kan je, kun je thee op bed brengen? Dus denk maar eens. Om je heen, wie zou dat daarvoor in aanmerking komen? Nou, de Joka komt ook binnen. Goedenavond, lieve Joka. Fijn dat je er bent. Welkom, welkom. Nu een kaartje voor Jochen. Lieve Jochen, voor jou het kaartje. Mijn leven is niet perfect. Maar ik heb veel om dankbaar voor te zijn. Dus jouw leven is niet perfect, maar je hebt heel veel om dankbaar voor te zijn, lieve Jochem. Denk daar iedere de dag aan. En dan voor jou de eerste hulp Wie heeft mijn hulp nodig? Ik kom. Dus als er iemand hulp nodig heeft, dat is beter. En jij zegt nu: nee, je kunt wel mensen helpen die de situatie te verbeteren zodat ze zich gelukkig voelen. Dus indirect kun je iemand wel gelukkig maken. Nee, je kunt wel iemand troosten. Iemand die verdrietig is, kun je het gevoel geven. Dat je ze begrijpt, dat je er voor hun bent, maar je kunt die mensen dan niet, je kunt niet dat verdriet bij hen wegnemen, of wat het ook mogen zijn. Dat kan niet. Mensen die van zichzelf gelukkig zijn, die zijn gewoon gelukkig. Die zijn gewoon gelukkig en er hoef je niet aan toe te dragen, gewoon te zijn wie je bent. Maar het is wel zo. We kunnen het proberen, we kunnen het proberen op een bepaald moment. We kunnen het proberen om op een bepaald moment, denken we, als we iets voor iemand doen, dat we ze daar dan gelukkig mee maken. Maar dan zijn die mensen toch al tevreden mensen. We kunnen wel bijdragen aan ongeluk. Maar mensen, heel veel met hier, want ik krijg vaak uh, ook uh, mailtjes ook binnen van jullie, en ik zie het ook wel eens op het chat. Dan heb je iemand, een vriendin of een vriend, of iemand die je naast omgeving, die zich doodongelukkig voelt. En dan, en dan zeggen jullie ook zelf: we kunnen er gewoon niet. We kunnen er gewoon niet. Uh, kan ze niet bereiken. Wat ik ook doe, het is net of het niet binnenkomt. En dat is natuurlijk, uh, dan kan zo vis, uh, frustrerend zijn. Ja. ja en dan zes meer hadden ook gezegd, dan ga je op een gegeven moment een keer... Maar het is altijd zo, als je iets voor iemand doet, en het gaat vanuit je eigen gevoel... Het gaat vanuit je eigen gevoel, dan... En jij hebt voor je eigen een prettig gevoel, erover dat je iets voor iemand hebt kunnen betekenen, dan doet dan het jouw plezier. Maar verwacht er nooit voor, van, dat het ook bij de mensen zo binnenkomt zoals jij het bedoelt. Dan krijg je dan weer net wat, uh, wat de Esmeralde zegt. En dan heb je het gevoel dat je inderdaad... Uh, voor niks dingen hebt staan te vertellen. Nu een kaartje voor Lares. Voor jou, lieve Lares, het kaartje... het is goed om steun te vragen... bij diegene die het je kunnen geven... Dus, lieve Lares, als je steun nodig hebt, vraag het dan ook aan die personen die het jou ook kunnen geven. Ja? Dan ga ik er gelijk een engeltje bij pakken. En ik pak voor jou de vakantie, engel, en ik ben aan vakantie toe. Dus, lieve Lares, je bent aan vakantie toe, dus je moet een beetje rust nemen. Nu een kaartje voor Minken, voor jou, lieve Minke, wil ik nog langer mijn levendigheid inleveren in ruim voor aangepast gedrag? Weet je wat het dan is, lieve Linke? dan kan het zo frustrerend zijn voor je, dat, dat je wel met je goede bedoelingen die persoon uit een, uit een dal wil halen, maar dat het niet lukt. Maar doe je niet, dan heb je er alleen maar zelf wel het gevoel over. Want dan denk je van, had ik maar dit of had ik maar dat. Maar dat is heel erg, want het komt niet bij die persoon binnen. Dus het is het enige wat je gewoon kan doen, zeggen van, goeiedag, hoe is het ermee? En probeer ze niet, want het is natuurlijk ook een roep om een bepaalde negatieve aandacht. Dus, en dan wordt er aan jou gevraagd: wil ik nog langer mijn levendigheid inruinen, inleveren in ruil van aangepast gedrag? Dus, dat je moet doen zoals anderen willen hebben dat je bent? Nee, je bent gewoon wie je bent. En hier heb ik de drie koningengel heb ik voor jou. En die zegt, er zijn tijden dat je moet vliegen om je doel te bereiken. Er zijn tijden dat je actie moet ondernemen om je doel te bereiken. En niet af moet gaan zitten wachten. Jan zegt de, de overbuurman, die, ligt, die is bediend... En die zegt ook, die zoon, die zoon wonen bij de zorg, zijn vader nog steeds. En als de vader overlijdt, dan moet hij waarschijnlijk het huis uit. Ik zal hem proberen te helpen. En jij kan met jouw beroep natuurlijk misschien er iets voor doen. Nieuwe kaartje voor Theo. Lieve Theo, voor jouw kaartje. Ik ben bereid mijn liefde actief uit te drukken. Dus, lieve Theo, ga aan de slag en druk je liefde actief uit. Dus, denk niet, ik hou van iemand, maar druk het ook uit. Op de manier van, ja, maar niet alleen houden. Maar, houden van is natuurlijk ook, vrienden kun je ook van houden. Dat is ook houden van, hè. En dan heb ik voor jou de fiets en de fietsengel vraagt aan jou, lieve Theo, heb jij al eens op de regenboog gefietst? Dus het gevoel dat, het, dat alles voor jou is, probeert het eens. Nieuwe kaartje voor Krijn. lieve Krijn, nu komt jouw kaartje. Voor jou lieve krijg, door mijn verdriet te doorleven, stijg ik er bovenuit. Nou, dit is voor jou niks nieuws natuurlijk, want dat is ook iets wat jij ook vaak aan mensen door zal geven. Want door je je verdriet durft te voelen en doorleven, binnen durft te laten en naar te kijken, dan stijg je er bovenuit en kun je er beter mee omgaan. Ik zie dat burger ook binnenkomt, Goedenavond lieve burger. Wil ja, jij gelijk kijken, welke engel ik aan jou meegeef? De expresbriefengel. En die zegt tegen jou, schenk aandacht aan de boodschap van de engel. Dus... Ja, ik denk dat het eenden zijn die in de lucht hangen, ja, dus dat kan wel, Jan. het eenden zijn. Want zo klinkt het ook. Als eenden overkomen, vliegen, als ze weer weggaan, dan heb je ook dat, dat geluid. Dus, voor jou, lieve Klein, kijk eens naar de boodschappen die om je heen binnenkomen. dan ga ik even verder kaartje voor Plonk, lieve Plonk. Voor jou, lieve Plonk, wordt er gevraagd, luister eens wat minder naar je innerlijke kriticus. Want het lijkt net of jij... Het is net of jij uh, heel kritisch bent naar jezelf toe. En dan moet je eens wat, minder, dan moet eens wat minder worden bij jou. En nu heb ik voor jou het kaartje de lerarenengel. En die zegt, ook bij een engel breekt er meer dan als een punt van de ster. En daarvoor is dat zo mooi. Kijk, de ene kaart staat. Luister eens uh, wat minder naar je innerlijke criticus. En dan zegt je ja, engelkaartje, want ook bij een engel breekt er wel eens een punt van de ster. Dus ook een engel is niet altijd volmaakt. Nou, bij jou was het... Dus dat is voor jou, plooi. Nou, bij jou, Theo, was het... Ik ben bereid mijn liefde actief uit te drukken. Want dat begreep je al, hè? En... Het kaartje van de engel was daarbij. Heb je al wel eens op de regenboog gefietst? Dus heb je wel eens het gevoel, het gevoel gehad dat de hele wereld voor jou was? Ja? Nieuwe kaartje voor. Dan ga ik weer even terug naar boven. Dan ga ik eerst naar het Joka. Voor jou heet Joka de kaart. De oplossing van een probleem ligt meestal op een ander niveau dan die waarop het probleem zich manifesteert. Het kan soms zijn dat er, dat er een pro probleem is, maar dat het op een andere manier opgelost moet worden. En niet op de manier... De hangmatengel. En die engel vraagt aan jou... Wanneer heb je voor het laatst in een hangmat gelegen? Wordt er gevraagd. Wanneer heb jij voor het laatst in een hangmat gelegen? Dan weet ik niet gunt of ik voor jou een kaarsje had getrokken toen straks. Maar dat zie ik dadelijk al op het zet binnenkomen. Als dat zo is. Dat weet ik niet meer. Als het niet zo is, dan ga ik dat natuurlijk nog trekken voor je. Dan ga ik nu eerst naar Anita. Elisabeth heb ik al gehad, zijn dus die handen ook. Dan ga ik eerst naar Anita. Anita, hier komt eerst jouw kaartje. Voor jou, lieve Anita, het kaartje waar je je tegen verzet, dat blijft. Wat je accepteert, kan losgelaten worden. Nee, de Gunther heeft dan ook nog je kaartje gehad. Dan krijg je dadelijk ook een kaartje. Maar voor Anita, waar je je tegen, Anita ha, waar je je tegen verzet, dat blijft. Anita, wat je accepteert, dat kan losgelaten worden. Dat is ook zo. Ik weet nog dat jullie dat ook zo ervaren hebben. Soms was er iets in je omgeving of wat er is, waar je constant je druk over loopt te maken. Dan blijft dat maar. En op het moment dat je denkt van nou, je kunt me wat. Dan is het ook net of het weggaat. En nu een engelenkaartje voor Anita. Jij hebt Anita de kaart van de ongelukkige engel. En die vraagt zich constant af, ben ik nou een ster of ben ik nou een engel? En dat is iets wat jij je natuurlijk ook regelmatig afvraagt: wie ben ik nou eigenlijk? En dat doet die engel ook. Zo'n engel die zit daar boven ook iedere keer zich af te vragen: ben ik nou een ster of ben ik nou een engel? Dus dat is dat twijfelen in je. Dus laten de twijfel in jezelf los, lieve Anita. Een nieuwe kaartje voor Gunther. Voor jou lieve Gunther, zie wat meer de humor ervan in. Het is net of ik tegen jou moet zeggen, dat jij van de dingen die om je heen gebeuren, zo wat meer de humor ervan in moet zien. Dus niet te zwaar aan tillen. Dat is wat ik er tegen jou van mag zeggen. En nu ga ik voor jou een engelekaartje trekken. En dan heb ik voor jou de andere engel en die zegt, dat zit ook in mij. Dus ga dus ook goed bij jezelf. Jezelf onderzoeken. Dan zul je merken dat er meer dingen in je zitten. Dat er aan de oppervlakte ligt. Dus ga dus goed, goed jezelf binnen onderzoeken. En dan zul je ontdekken. Wat er meer nog in jou zit. Maar wat nog niet aan de oppervlakte is verschenen. Ga nu het kaartje trekken voor... Burger. voor jou lieve burger het kaartje vraag om wat je wil vragen om wat ik wil vergroot mijn kansen dat ik het ook krijg Anita zegt ook dankjewel lieve Nelly weer lekker kloppend En daar, en daar ja, jij zegt, ik zie er de humor wel van in, maar de mensen om me heen niet. Nou, en daar moet jij dan de humor van inzien dat de mensen om je heen de humor niet van inzien. Ik, ik wil mijn eigen altijd wel. Ja. Ik weet dat het altijd wel, zo te formuleren, dat klopt. Dus voor jou, Burke, vraag om wat jij wil. Vergroot je kansen dat je het ook krijgt. Gewoon een vragen, Als er iets, iets wil. Dat je zult er gewoon om vragen. En nu voor jou de... Uh, voor jou de rockengel. En onthoud één ding van, van me, uh, burger. Het gaat niet altijd makkelijk op je weg. Maar dit kaartje zegt ook engelen zingen niet alleen maar halleluja. Natuurlijk is het niet alle dagen halleluja. maar zo is het ook zo. Dus we hebben ook tegenslagen, Net Zoals straks met die wijze woorden. Het strand van het leven heeft zowel app als vloed. En onthoud dit, dat je toch nooit alleen bent. Ja? Nu ga ik een kaartje trekken voor... Voor mezelf. Ja, ik zal voor Mink ook een kaartje trekken. Wat ik ook doe, mezelf laat ik niet meer in de steek. Het is dus kaartje voor mezelf. Nou, ik vind het best wel een mooi kaartje, maar het is natuurlijk best wel geweest. Op een bepaald moment vergeet je toch jezelf weer, hè? En dan ga je toch weer dingen doen voor andere mensen te kosten van jezelf. Of je laat weer dingen over je heen komen te kosten van jezelf. Nou, nu moet ik gewoon zeggen wat ik ook doe. Mezelf laat ik niet meer in de steek. En dat is ook hetgene waarom ik ook de dingen niet meer pik. Die om me heen gebeuren. Want dan ga ik weer mezelf wegzetten cijferen. En dat is gewoon niet de bedoeling. En nu het kaartje van de engel, de dankjewel engel, nou die dankjewel engel, zegt toch tegen mij, fijn dat jij er bent. Dus, wat ik ook doe, mezelf laat ik niet meer in de steek, want dat heb ik in het verleden veel gedaan, en die engel zegt tegen mij, toch fijn dat jij er bent. Nou, het is alleen maar een compliment vanuit de sfeer dat ze blij zijn. Gunther zei: Gisteren was ik nog bij iemand die regelmatig achter elkaar een klaplom had gehad. Waarop ik reageerde, dus knap en eh, een applauslong. Werden ze boos? Ik vind je het wel gek? Weet je wel hoe pijn dat het doet, een klaplom? Ik zeg dat Marie ook binnengekomen is. Goedenavond, lieve Marie. Ik heb het bij haar ook meegemaakt, die een paar keer een klaplom gehad. Nou, op dat moment dat jij dat zegt, dan. dan kan dat toch wel eens heel verkeerd overkomen, want het doet heel veel pijn in klaplong. Je moet je voorstellen, er zit er geen lucht meer hè? in de ene long. Hè? Dat is heel benauwd en heel, heel pijnlijk is dat. Dus daar kan ik me eigenlijk best bij voorstellen dat ze dat op dat moment even niet zo leuk gevonden hebben. Maar ik neem wel aan dat ze er over een tijdje, als, ze, als het wel verder weg is, dan misschien toch nog om kunnen lachen. dat kan. Nou, een kaartje voor de vriend van Minke. Nou in de liefde is hij, niet in, is hij niet afhankelijk van anderen. Dus jouw nieuwe vriend, die is in de liefde niet afhankelijk van anderen. Want, want liefde is een staat van zijn. Dus er gewoon zijn voor de persoon waar je van houdt. Dus dat is zijn mening over de liefde. Dat is ook zo, om lief te kunnen hebben, hoef je niet, lief. Ben je niet afhankelijk van anderen. Ha, je kunt toch je moet niet zo happen namen. Nee, dat is helemaal niet happen, dat is gewoon even gewoon zeggen zoals het is, lieve Gunther. Esmeralda die zou in een deuk liggen. Ik zou kijken hoe mijn zoon hier al drie keer een klap hondig Ik zal het morgen tegen hem zeggen. Ze hadden gisteren in een chat over dat jij een applaus long hebt. Kijk hoe dat hij erop reageert. Dan laat ik je daar volgende week liggen, want die heeft dan de lijve ondervonden. Het lijkt echt een kermen in bed hoor. Dat is daar zo'n dreen gezet, Maar dat vocht dat uit de longen was in het lichaam gekomen. Dat ze zo'n train gezet. Om dat er allemaal uit te halen. Nou, die waren echt kermen in bed, hoor. Maar, voor die vriend van jou. Voor die vriend van jou, Minke, Maar met z'n tweeën speel je, speel je twee keer zo mooi. Dat weet hij wel. Dus als je met z'n tweeën bent, speel je twee keer zo mooi. Wilfred. Ja. dat is hoe zou jij? Hoe zou, hoe zou onze Harald, Onze Harald hier al op, uh, drie keer klap nog had, hè? Ja. Hoe zou onze harald dan nou reageren als ik tegen onze Harald zou zeggen, toen je net die klap op had gehad? Goh, ik een hem al Ja. Nee, dat we niet meer kan wachten, hè? Nee, ja. Nee, die klap om, dat is erg wat Het had de lucht. Zie je? Klap En een de schuddelon, hè? Ja. Dan moet je geen kind zo maken. Eigenlijk niet. Nee. nee. Ja. Dan hoor je van mijn ene zoon. Ik Kan het wel zeggen, maar ja, nou, hoe je het oppakt. Ja. Nee, maar hij, maar Gunther, die had dat tegen iemand gezegd en die mensen konden er helemaal niet meer lachen. Nee, dat is normaal. Dat was, maar dat vond ik ook. Dan, maar ja, dan zei ik, ook net dat is gewoon normaal, achter van de van de ding waar je hebt meegemaakt. Stel. Nou, heb je het van Wilfred op de achtergrond gehoord. Dat die, dat die erover denkt, dat is als een broer. Maar die, heeft heel, die had heel veel pijn. dan kun je helemaal, krijg je helemaal geen lucht. Nu heb ik een kaart voor Marien. Marien, lieve, lieve Marien, hier is een komende kaartje voor jou. Ik mag gewoon mezelf zijn en erop vertrouwen dat dat goed genoeg is. Dus lieve Marie, ik mag gewoon mezelf zijn en erop vertrouwen dat dat goed genoeg is. En dan zal ik kijken wat de engel te vertellen heeft. Het kaartje zegt de vrouw Holle Engel. En die zegt tegen jou, lieve Marie: het doet je goed om af en toe eens flink uit te mesten. Dus. Maar uitmesten heeft ook te betekenen dat je, dat wil niet zeggen dat je thuis, maar dat heeft te maken dat je gewoon heel veel dingen opzij moet gooien en los moet laten. Waar je niks meer aan hebt. Het houdt je steek om maar constant boos te blijven. Of, of jij druk te lopen maken. Of, of er iets wat voorbij is. Nou, daar hebben we ons lieve Liederwijtje, ons hertje, Dan ga ik natuurlijk dadelijk ook een kaartje vertrekken. Dus lieve Liederwijtje. Stemmen op een joker en op ww.com. Ik weet niet waar het om gaat. Dat legt ze misschien eigenlijk wel uit. Voor jou lieve lieden wij het kaartje. Durf ik de boosheid te verkennen die onder mijn verdriet schuil gaat. Dus durf jij de boosheid te bekennen die onder jouw verdriet schuil gaat? En dan krijg je er meteen een engeltje bij. Dat is ook nooit weg, een engeltje. Voor jou, lieve lieden wij, de morgenengel. Iedere morgen gaat de zon op. En daarbij helpt vaak een kleine engel ook voor jou. Dat ondanks onder je boosheid verdriet kan zitten, onthoud dat ook iedere dag voor jou de zon weer opkomt. Vandaag was hij verzoek, maakt niet uit, maar hij scheen wel ergens, achter de wolken, toch? Het is een uh, fotowedstrijd. Waar je eerst van je leven aan meedoet. Nou, zullen we straks naar eens gaan zoeken. Ja? Kijk, ik heb hier al zoiets staan. dan kan ik het straks terugvinden. Ah, oh, van God. Aantal stemmen 75. Even kijken over deze foto. Nou, waar moet je dan stemmen? Even kijken. regels. Stem op deze foto. Ja. Ik heb nu 76 stemmen. Moet je maar maar één keer per week stemmen. Dan ga ik, dan ga ik straks op de, op de andere computer ga ik ook nog op stemmen. Dus ik heb er al op gestemd. Je hebt nu 76 stemmen. Ja? Ik heb het al gedaan, ik heb al geklikt. Ik heb het al geklikt, dus het is al, uh, het is al, uh, ik heb al gestemd. Het is dus maar even tikken bij mij hè. Gewoon even snel eventjes tikken, tikken, tik. Ik ga straks op de andere computer nog even stemmen. Even kijken of ik, ik nog uh, iets te verrapzak heb. een plaatje zal een plaatje aanzoeken. Ik kan het nou even niet vinden. Dan zou ik het wel niet mogen vinden. Even kijken Ik heb het al gevonden. Frenk en Tjaar hebben ook gestemd. Iedereen. Iedereen allemaal even stemmen. Ik vind het ook best een mooi plaatje te draaien. Ik heb een teken van moeder, lieve mensen. We hebben het vanavond uh, hebben we het er vanavond over. Hè? Dus we gaan eens even kijken. En Colinda die had een vraag over iemand, dan moest ik een kaartje vertrekken. is waar, hè, anders je, je zoon of zo'n boef, of wat het ook mogen zijn, de ouders la en je laat nooit je kind vallen. Tenminste, dat doe je niet. Hè? Nou, ik weet niet of dat Colinda dacht dat ik een, een kaartje voor iemand moest trekken voor de zoon of zo. Ik weet niet wat ze dat daarmee bedoelde. Ik zie dat dat inmiddels uh, even kijken hoor, voor Dred Red moet ik gewoon nog even een kaartje trekken trouwens. Die zie ik ook uh, op de chat rondwandelen. Uh, en uh, Dave kwam net binnen. Dus lieve Dave. Jij bent ook binnengekomen. Maar als jij wil zal ik ook voor jou een kaartje trekken. Voor jou, Dred, heb ik een kaartje getrokken. Ik laat het verleden los door mij in contact met de ander af te vragen, wie ben jij vandaag? Dus... Ik laat het verleden los door mij in contact met de ander af te vragen, wie ben jij vandaag? De vraag staat er, zegt, euh, zegt, heb ik het weer niet gezien hoor. Dan ga ik even een engelenkaartje bij trekken voor het red, red. En de engelen, voor jou heb ik die de engelenkaart, de engelen mogen trekken het red, red. En die zeggen, de engelen, dan nodigen jou uit om te dansen. Dus om vrolijk te zijn. Ja. Nu komt een kaartje voor Dave. Dave? Voor jou lieve Dave het kaartje, sommige problemen los je op door er helemaal geen probleem van te maken. Dat is ook een goeie hè? Dus als je van een probleem gewoon geen probleem maakt, dan los het vanzelf op. En dan ga ik kijken welk engeltje dat erbij hoort. Dave. Voor jou de engel mogen trekken. En die zegt, en plotseling okay. heb jij geen vliegende tapijt meer nodig. Dat wil zeggen, dan kun je op eigen kracht kun jij verder in het leven. Dus probeer van de problemen er gewoon geen probleem van te maken, want dan lost het vanzelf op. En op een bepaald moment, dan heb je gewoon geen vliegend tapijt meer nodig, want dan kun je eh, gaan op eigen kracht. Op eigen inzicht, op eigen energieën. Nou, en nu ga ik mij helemaal recht op, nu richt ik me op niemand anders meer, als op Colin, want ik vind het gewoon vervelend. Dat ik nog niet weet welke vraag dat ze heeft. Waarom niet? Ik wil gewoon weten. Ik had vroeger het idee... Het straks het idee dat jij voor iemand een kaart vroeg. Voor de bengel of zo. Klopt dat? Of was dat iemand anders? Als dat zo is, lieve Colin... Dan doe ik even een kaartje daarvoor te trekken. En dat zal van je zoon wel zijn, neem ik aan. Want mij ontgaat de helft van de chat... Nee, jij hebt je engel niet gemist. We gaan nu kijken wat Web Kooling dat te vertellen heeft. Oh, blijft jouw zoon zijn werk houden? Dat was de vraag. Oh. We mogen even op concentreren hè? Is wel geweest, uh, Jochem, en dan ga ik me eigenlijk concentreren op, uh, op de zoon van de Colinda, maar uh, die kaart was: wie heeft mijn hulp nodig? Ik kom. Dus er zijn mensen om jou heen die jouw hulp nodig hebben. Dus als er mensen om je heen zijn die je hulp nodig hebben, dan zeg ik: ik kom. Eraan. Even kijken hoor. Ik weet niet of dat het. Uh, uh, ze laten mij jouw zoon zien. Tenminste, althans, ze laten mij het gevoel bij me binnenkomen. Zoals jouw zoon soms in het leven staat. En dan krijg ik een gevoel bij me binnen, lieve Colinda, dat hij soms uh, de indruk geeft op zijn werk of haar, voor mensen, van, dat het hem niet interesseert. Maar ik denk dat dat met meer dingen in zijn leven is, dat hij vaak een onverschillige houding aan kan nemen. Ik weet niet of dat, dat ik dat gevoel goed door binnen krijg, of dat het met een andere zoon bij jou te maken heeft, maar ik krijg uh, het gevoel binnen dat hij vaak uh, de indruk wekt dat het hem allemaal niet interesseert. En dat kan wel eens zijn dat hij daardoor zijn werk kwijt gaat raken. Maar dan heeft het niet omdat hij... Dat, dat, dan ligt het er niet aan omdat hij zijn niet goed doet. Maar dan heeft het te maken dat zijn houding niet af en toe aan kan nemen. Maar nou, zegt dat klopt... Het is niet zo dat hij ze werkt, daar is, daar is niks mis mee. Maar hij, kan, hij, hij, heeft zo hij, heeft, hij heeft last met discipline. Of last met orde aannemen van anderen. Maar oh, je hebt maar één zoon. Nou, dus dan heeft hij aan zijn eigen te danken. Dus ik moet hem alleen maar de raad geven dat hij gewoon zijn eigen is anders op moet gaan stellen als zijn leven, als zijn werk hem dierbaar is. Kijk, hij denkt ook niet de leeftijd, wanneer hij zonder werk komt, dat hij in de WW kan. Dat hij dan een uitkering aan kan gaan vragen. Dus je moet aan hem zeggen dat hij, dat, dat hij een andere houding aan moet gaan nemen. En het kan zijn dat dit een leerproces voor hem zal zijn, als hij zijn werk niet houdt, dat hij dan misschien eens na gaat denken. Dat hij toch anders in het leven moet zijn. Want het is niet. Klopt, zegt in altijd al gehad, want het is niet zo. Dat, hij, uh, dat het van die mensen is om hem uh, in het harnas te jagen, om hem te drillen of zo. Het is gewoon richtlijnen die hem gegeven worden, maar hij. hij uh maar hij is altijd. Uh Hij is altijd, hoe heet het, wat het was en dan moet hij gewoon gaan zien. Maar, ja, dat is gewoon dat ze daar moeite mee hebben. Kijk, je moet gewoon een beetje, kijk, je hoeft niet je eigen uitsleugrecht te maken. Dus daar is het, daar is het gewoon... Uh, um. Dus als hij zijn werk kwijtraakt, heeft het dan zijn eigen houding te maken. Het met zijn eigen houding te maken dus. Maar aan de andere kant krijg ik door dat hij wel zijn werk goed doet. En dus als hij nou eens een beetje probeert eens in te gaan zien dat hij... Dat hij de dienst niet uitmaakt, maar hij verkoopt zich. Hij moet hij verkoopt zich aan een baas. Daar krijgt hij geld voor. En daar moet hij gewoon ook ondergeschikt voor zijn. Buiten zijn werk kan hij doen wat hij zin heeft, maar hij, kijk, hij moet zich natuurlijk ook rekening houden. zegt, nee ik heb drie kleine vragen Eén, dus operatie aan mijn ogen Een goede stap dit jaar ziet mijn pa mij en is hij tevreden nou, op de eerste, eerste vraag moet ik antwoord geven die, die, die operatie moet gewoon gedaan worden het zal alleen maar voor jouzelf goed zijn. Wanneer ik mij geconcentreer op de vraag, zien mijn pa mij, dan voel ik me geëmotioneerd raken. En, een, en die emotie is, is vermoedelijk van jouw vader. Maar het kan ook een emotie van jou zijn. Het is... Ik krijg toch het gevoel dat het trots op jou is. Maar een gevoel van, ja, hoe moet ik dat? dat een verdrietig gevoel krijg ik. Dezelfde dat, dat die vader nog graag bij jou zou willen zijn. Of mis jij je vader zo? Of. of, of ik weet het eens. wel. Dat begrijp ik ook wel. Jouw vader niet meer leeft. Dan krijg je dat ook dat beeld van binnen. En dan krijg ik het gevoel, dan krijg ik een weemoedig gevoel. Dus als ik, dan, ik, ik ik pik het gevoel van jouw vader op en dan krijg ik het gevoel dat hij trots op jou is, maar dat hij, dan krijg ik een weemoedig gevoel naar hem. Dus het is of dat jij dat gevoel nog bij jou zit, of dat het, het gevoel is dat hij je moet, de... kun jij je voorstellen, uh... kun jij je voorstellen, Dave, dat op een bepaald moment jouw vader... Kun jij je het gevoel voorstellen dat je op een gegeven moment zo trots op iemand kan zijn dat het je pijn doet? Dat het gevoel je pijn doet? van blijdschap of van dingen. En zo moet ik het voelen. Het is een, een, een bepaald gevoel, emotioneel gevoel, wat, wat hoort bij de naam. Ik ben blij. Ik ben trots op je. Jochem zegt, nee, ik denk dat het komt omdat zijn vader kort geleden voor het eerst opa is. ja, het is een een geëmotioneerd gevoel, wat ik voel. Dus ik weet in ieder geval dat het goed is. Ja, nou, daar is die trots op, daar komt die trots uit vandaan. Dus dat, dat is alleen maar goed. En dat je het roer om moet gooien. Ja, nou, ik zie. Niet dat jij veel veranderingen moet doorvoeren in jouw leven. Dat je eigenlijk een beetje het op een rustige manier moet laten. Uh, kijk, het is net of jouw bootje. Je, je praat ook over het roer omgooien. Het lijkt net alsof je bo bo bootje een beetje uh, in, in, in rustig vaarwater is gekomen. En het is net of dat dat voor jou weer zoiets geeft van. moet ik, wil je anders gaan doen? Dus, nee. In ieder geval, die operatie zal goed zijn. Je vader was heel trots op je, maar hij heeft een, een weemoedig gevoel naar jou. En dat kan zijn dat je zo graag hier zou willen zijn natuurlijk, om, om in een levende lijf te kunnen genieten van zo'n kleine, of zo'n die toch natuurlijk altijd aanwezig is. Als je dat wil zijn. Maar, en, en, en op vraag drie moet ik als antwoord geven dat je niet te veel veranderingen door moet gaan voeren in jouw, in jouw leven. Om hij zeggen heb jij misschien te, uh... Nee, je moet je eigen gewoon. Je moet gewoon je mee laten voeren, Dave. Gewoon door de stroom mee laten voeren. En niet proberen tegen de stroom op te varen. Maar Jochem die is blij dat ik het zo kunnen vertellen. Jan, die vraag hebt nog een boodschap van de andere zijde. Er komt wel een oud, een vrouwtje door, Jan. Een vrouwtje door die houdt van hele mooie porseleinen kopjes. Burger die heeft een boodschap voor jou, Jan? Jan moet zorgen voor bier, veel bier in een barbecue. Ik heb een vrouwtje door Jan van de andere zijde. Ik weet niet of dat ze bij jou hoort, maar dan laat ik nu al mee een vrouwtje zien. Niet de grote vrouw, maar die houdt van mooie kopjes. Van die mooie porseleinen kopjes. Een beetje doorschijnende porselein. Hele mooie kopjes. Het is niet eens een groot vrouwtje. Het is een vrouw die van muziek hield. Want ik zie haar op die, klop, klop, op die klopjes. Een soort muziek tingelingeling, tingelingeling. Zo met een heel fijn dingetje. Tingelt ze tegen die kopjes aan. Nou, die laat mij zich alleen maar aan me zien. Dus dat wil alleen maar zeggen Jan. Dat ze jou heus wel in de gaten hebben, ook al zeggen ze niet veel. Kijk, wie vroeg nou dan? Ik denk een komt er voor mij nog iets nieuws? Voor zie ik op dit moment een beetje, uh, Colinda, een beetje op de plaats rust. Zodat ik zo doorkrijg. Niks opwindends. Nee, niks opwindends. Ze laten me niks opwindends zien. Want dat wil niet zo zeggen dat er dan niks opwindends gaat gebeuren. Want dat kan natuurlijk wel, hè. Er kan best nog wel iets opwindends gaan gebeuren. Maar nou, zoals het mij nou nu laat zien, zal er nu in een vrij recente tijd niks opwindends gebeuren. Nou, Krijn gaat wandelen. Die gaat even naar buiten. Die heeft er even genoeg van. Die kijkt die kuip tegen de buiten. Ik steeds woord, zegt ze. Oh, Al negen maanden, dat lijkt wel een bevolking. Kan, hè? De mensen zijn bang, bang om te leven, bang om een deel van zichzelf te geven. Gevoel naar die ander, een mens zoals jij, net zo verdrietig en soms net zo blij. Er is geen verschil op weg met een doel. Denk niet te veel na. Het moet op gevoel. Zonder dat inzicht is, is het leven te zwaar. Het wachtwoord is liefde. Helpt elkaar. Nou ja, dat is een... Dit uh, is een gedichtenbundel. Die ik van Ria Lips heb gekregen. Kinderen, veel aandacht, veel liefde, vormt een kind veel meer dan iedere wens die men vervult, begreep men dat maar meer. Dus heel veel aandacht en veel aan je kind geven, dat brengt een kind veel meer dan dat je iedere wens die ze hebben vervult. En dat zou je wat meer moeten begrijpen. Laat ze los, laat ze maar gaan. Je hebt ze te leen in je bestaan. Wat, wat, uh, wat je had, kan nooit meer stuk. De band die blijft, dat is geluk. Als je kinderen kunt leren met elkaar te leven, de ander als mens te zien, dan heb je veel te geven. Dat vraag ik me eigenlijk ook wel eens af. Mensen die vaak heel onverdraagzaam zijn, de andere mensen, hebben die dat wel geleerd, vanuit thuis uit, om rekening te houden met andere mensen. Dag lief kind, ik wil je laten weten wat je eigenlijk al wist. Als je hier niet was geboren, dan had ik je altijd gemist. De ogen van een kind, ervaar ik als een wonder. De onschuld die ik erin vind, maakt ze zo bijzonder. Tussen al die andere kinderen herkent een moeder toch haar kind. Zelfs met gesloten ogen, omdat zij hem het liefste vindt. En dat is ook zo. Elke moeder die vindt haar eigen kind de liefste. En dat wil ze echt niet. Stel je voor, je mocht een wens doen. Je was veel lieve mensen kwijt. Dus sprak God, droog nu je tranen. Ik kan niet aanzien wat je lijdt. Van mij krijg je vijf minuten met hem of haar die je nu mist. Maar mijn tijd was al verstreken. Voor ik zelfs had beslist met wie ik even wilde praten. Ik kon niet kiezen en daarom ging mijn wens niet in vervulling. We vijf minuten waren om. En is ook zo, hè. Het wordt niet vaak gezegd, al wordt het wel gedacht. Het heeft ook vaak teleurgesteld, als je te veel verwacht. Dan wordt het een beloft, waar niemand achter staat. En, en eer je, je, je ze hebt uitgesproken, is het dikwijls al te laat. Die fout wil ik niet maken, en daarom zeg ik jou. Voor ik de moed daarvoor verlies, hoeveel ik van je hou, dus dat is even voor jullie. En je durft vaak. Mensen kunnen makkelijker zeggen, ik heb een aan jou. Eén vriend. Neem nu allebei mijn handen. Hou me dicht tegen je aan. Zeg dan, alles komt weer goed. Ik zal naast je staan. Al het onrecht dat men deed, die woorden die men zei, als dat nog één keer gebeurt, krijgt men te doen met mij. Wat voor fouten je ook hebt, dat heb je niet verdiend. Iemand die me zo zou troosten, dat noem ik pas een vriend. Afscheid. Haal niet om mij wanneer de tijd zal komen dat ik afscheid nemen moet. De tijd dat je op aarde bent en ook wat, ook wat je er doet, is al lang voor je geboorte in die andere sfeer beslist. Ook mijn leven kent zijn grenzen, wat ik al die tijd al wist. Wees niet verdrietig, niets duurt eeuwig. Ook al voel je nu de pijn, er komt een dag. Dat ik je terugzie. En dat wij weer samen zullen zijn. Kijk, wat uh, iemand die spiritueel werkt, vertelt. Brengt de Ria uit in gedichten. En die gedichten hebben altijd wel iemand. even altijd wel op iemand voor toepassen. Dat is dit ding. Ge geluk. Geluk betekent veel voor mensen, zekerheid in hun bestaan, veel geld in zorgeloos leven. Het spreekt mij niet aan. Geluk, ik heb het wel gekend in het verleden. Het was zo gewoon voor mij. Niet iets waar ik bij stilstond. stond. Ik ging er achterloos aan voorbij. Nu weet ik wat me werd ontnomen door alles wat verdween. Gelukkig zijn... Dat is geen zorgeloos leven, maar lieve mensen om je heen. Dat is een vorm van geluk, als er lieve mensen om je heen zijn. Engelen op aarde. Er leven engelen op aarde. Ze delen ons bestaan, gestuurd om ons te helpen, om met ons mee te gaan. Op alle donkere wegen ervaren wij steeds meer bescherming en hun liefde. Ze helpen, iedere keer. Als wij ten einde raad zijn, komt naar een stil gebed de mens die eigenlijk engel is en worden wij gehet. Ik weet niet of dat jullie dat ooit ook ervaren hebben. Op een bepaald moment kun je heel erg verdrietig zijn. En heel erg met jezelf in de knoop zitten. En dat kun je vaak wel eens om hulp vragen. En daaraan, dat is voor iedereen zijn eigen manier van denken. Dan kun je op een bepaalde manier om hulp vragen, en dan één keer, dan komt er iemand op je weg, gewoon een mens, en die geeft jou dan de oplossing. Dus die wordt dan gestuurd. Want er zijn meer engelen om ons heen dan wat wij denken. Dus ze zijn echt min en mens, want natuurlijk. Alle engelen kunnen niet voor jou komen staan, maar dan geven ze de aanwijzing aan de medemens, die dicht in jouw omgeving is, of die jou op jouw weg moet komen. En die engel, die zal jou die aanraking geven, of die aanraking geven, dat jij weer een beetje licht ziet in de duisternis. En dat is het mooie werk, dat wij als mensen voor elkaar kunnen tekenen. Want we moesten eens dus weten, hoeveel wij soms, voor een welkander konden, uh, konden betekenen. Van boven naar beneden loopt er een liefdeslijn. Al lang had ik een voorgevoel dat er veel meer zou zijn. We leven hier niet zomaar. De bedoeling is te leren van fouten en hier goed te doen. Al blijft het bij proberen. Wees tevreden met je leven. Het zou veel zwaarder zijn. Als wij geen hulp kregen via die liefdeslijn. kom het laatste gedicht wat ik doe Mijn kinderen Nooit heb ik mijn kinderen als bezit gezien Ik liet ze de vrijheid om te kiezen welke weg ze wilden gaan al kon ik ze daardoor verliezen De keuze die ze maakten zal ik altijd respecteren Hoe moeilijk het ook voor mij Hoe moeilijk ook voor mij Zij moeten ervan leren Als moeder maakte ik fouten maar ik heb altijd gezegd, hun welzijn gaat me boven alles. Mijn liefde is oprecht. Hun leven wil ik niet beheersen. Dat ligt niet in mijn lijn. Maar wat ze ook met hun leven doen, ik wil er wel een deel van zijn. Want dat vind ik wel belangrijk, dat ik een deel mag blijven zijn van het leven van mijn kinderen. Lieve mensen, ik ga nu... Ermee stoppen. Morgen is het moederdag. Die nog een moeder heeft. En op een leuke manier even een groet wil sturen. Kan ook met een telefoontje. Je hoeft er niet per se altijd naartoe te gaan. Maar als je ze nog hebt. Probeer er dan iets leuks van te maken. De maandag ben ik er weer van jullie. Voor jullie dan hoor ik allemaal weer wel. Hoe het allemaal gaat. Dus ik zou zeggen, geniet morgen in ieder geval van de zondag. De seringen staan in bloei. Dus je hebt zo een bosje seringen geplukt bij iemand in de tuin. Vraag even, morgen een bosje seringen? Nou, ik zal morgen best wel een leuke dag hebben. Ik hoop dat er een beetje zon wil schijnen, want we hebben morgen... Hebben we een barbecue, maar vorige keer had ik het gaan, maar toen regende het. Maar ik hoop dat morgen wel een beetje mooi weer is. Dan gaan we er maar gewoon vanuit, we vragen er gewoon om. En dan, als het regent, dan zeg ik gewoon, alles zegen komt van boven. Ik ben er in ieder geval een maandag en avond weer voor jullie. Ik zou zeggen, ga nog leuke dingen doen als je er nog zin in hebt. Ik weet niet of het er vanavond nog voetbal op televisie is. Dan is het al morgen gegaan in Amsterdam. Uh, het wielrennen van start, de Ronde van Italië, geloof ik. Vertrekt morgen vanuit Amsterdam. De, de Tour de France, die vertrekt vanuit Rotterdam dit jaar. Het zal best morgen best wel druk zijn op de wegen. Ik kan niet zo wel heerlijk dadelijk mixen. Dat moet natuurlijk ook gebeuren. Het ik had gisteravond al druk gehad, want we hebben een feestavond gehad van de... Dus het zal best wel leuk zijn. Dus geniet er allemaal van, lieve schatten. Allemaal een stevige knuffel van mij. En op zijn Brabant gezegd, Houdoe! Ja, ja, natuurlijk. We gaan weer luisteren naar het volgende programma op dit unieke radiostation. Dat heet ridderradio.com. Ja, en uh, ja, ik heb geen idee wat er komen gaat, eerlijk gezegd. Maar dat is allemaal maar random. Ik bedoel, random betekent willekeurig. Ik bedoel, het kan zowel een hoorspel zijn als een uh, interview of een gesprek. Of een, nou ja, een sprookje misschien wel. Zeg, hey, hey, Wie weet, komt er wel een sprookje. Hoe dan ook, het komt. Dus ik zou zo zeggen, als je naar nou toch aan het luisteren bent, blijf lekker zitten. Open je oren. Hartelijk welkom, Sisoo. Goedenavond, Willem. Hartelijk bedankt dat ik weer mag meedoen. Ja, natuurlijk mag je meedoen. Sterker nog, ik, we gaan nog vragen of een hele hoop mensen die luisteren willen meedoen. Wat ga je vanavond doen? Ja, ik wil graag een horoscoop-kwikkie geven aan mensen die zich dat wensen. Dan hoor ik de verjaardag. Dus dat...